Goedenavond, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. De huidige coronamaatregelen zijn zeker tot in december nodig. Dat zei coronaminister De Jonge zojuist tijdens een persmoment. Het kabinet maakte vanavond geen nieuwe maatregelen bekend... omdat de effecten van het pakket van twee weken geleden nog niet duidelijk zijn. We blijven de komende dagen uiteraard heel nauwkeurig volgen... wat er in de teststraten van de GGD en in de ziekenhuizen gebeurt. En dan krijgen we in de week die voor ons ligt ook meer duidelijkheid... We gaan dus niet meteen in totale lockdown. Volgens het kabinet konden we het virus voor de zomer ook de kop indrukken met deze maatregelen. Plus, zo'n lockdown heeft volgens Rutte ook weer andere consequenties. Dat die verdergaande maatregelen natuurlijk niet zonder consequenties zijn, ook op een ander terrein. Maar als het uiteindelijk nodig zou zijn voor het onder controle houden van het virus, zullen wij niet te nemen, ook wetend dat dat natuurlijk andere maatschappelijke effecten heeft, zoals vereenzaming bij studenten, bij ouderen. Op onze economie, banen en bedrijven. Hartelijk welkom. Ik open de vergadering van de gemeenteraad van Zandvoort van 27 oktober 2020. Een uh, bijzondere vergadering, want uh, ik hoop dat wij vanavond, uh, aan het einde van deze avond, een begroting kunnen hebben vastgesteld. En indien nodig uh, hebben we morgen nog een uitloop. Wat uh, de Ik klink gek. Um, misschien moet ik iets meer op afstand praten scheelt dat of is het ja oké okay. uitstekend um, wij hebben uh, een bericht van verhindering ontvangen van een drietal uh, leden in de eerste plaats de heer de graaf Daarnaast uh, van de heer Hermsen. Ik wil hem graag vanaf deze kant feliciteren met het feit dat hij um, kort geleden vader is geworden van zijn zoon Jurre. En daarnaast hebben wij ook een bericht van verhindering gekregen van mevrouw Van der Veld. Um, dat brengt mij bij het punt of iemand een mededeling heeft over belangen en betrokkenheid. Dat is niet het geval. Um, dan... De vraag of er nog mededelingen vanuit het college dan wel van de raad zijn. Ik... Uh... Ik zou van mijn kant willen aankondigen dat ik volgende week in de commissie wat uitgebreider op alle laatste stand van zaken rond de coronacrisis in zal gaan. Um, onder andere naar aanleiding van het feit dat vandaag ook de spoedwet in de Eerste Kamer is aangenomen. Dat betekent ook wat in de verhoudingen tussen de veiligheidsregio de gemeente. Um, en daar praat ik u volgende week wat langer over bij als u dat, uh, dat goed vindt. Um, dan komen we bij de loting. En... Ik trek een nummertje en dat is, moet ik even goed kijken, nummer 8. Dat betekent dat bij een hoofdelijke stemming wij zullen aanvangen bij de heer Hendricks. Goed, dan heb ik daarmee de opening en mededeling en de loting gehad. Dan kom ik bij het vaststellen van de agenda. Gaat u akkoord met de agenda zoals die aan u is voorgelegd? Dat is het geval en dan staat de agenda daarmee vast... Dan kom ik bij de hamerstukken en ik zal ze een voor een aflopen. Um, de toewijzing licentie lokale omroep Zandvoort voor een, een nieuwe zendperiode die loopt van 2020 tot 2025. De opgavennotitie voor de omgevingsvisie. De wijzigingen Huisvestingsverordening zuid kennemerland zandvoort Waarbij eh, ik die ook graag bij Hamerslag wil vaststellen. Waar, met de aantekening dat de heer Elgebali van GroenLinks geacht wordt tegen te hebben gestemd. Dan het vaststellen van de meerjaren onderhoudsplan SRO 2021-2030. En dan hebben we daarmee de hamerstukken gehad. Dan komen we bij het eerste bespreekpunt en ook het uh, enige bespreekpunt buiten de begroting wat wij vandaag uh, uh, zullen bespreken. En dat is het meerjarenperspectief grondexploitaties 2020, ook wel afgekort het MPG. Uh, de Raad wordt voorgesteld het meerjarenperspectief grondexploitaties 2020 vast te stellen uh, en om de geheimhouding op de bijlagers 2 tot 7 te bekrachtigen. Portefeuillehouder is de heer Bluis, die staat in de coulissen met zijn mondkapje om. Um, en um, uh, uh, ik heb begrepen dat de fractie van de OPZ uh, een amendement heeft aangekondigd. Dat brengt mij nog even bij één punt wat ik bij de mededelingen vergeten ben. Um, het is een groot goed dat wij op deze wijze met elkaar kunnen vergaderen vandaag... Um, maar ik ben ook blij dat ik uh, vele van u met een mondkapje binnen zag komen en ik roep u ook op uh, echt de afstand te bewaren en ook op het moment dat u zich van uw plaats begeeft een mondkapje op te zetten um, en ook buiten uh, deze zaal uh, de afstand op een goede manier te bewaren. Um, Nogmaals, het is natuurlijk groot goed dat we op deze manier hier met elkaar kunnen vergaderen. Maar ik roep u echt op om dat ook in alle mate van zorgvuldigheid te doen. Het woord is aan de OPZ en ik neem aan dat het de heer Kramer is. Correct, voorzitter. Uh, voorzitter, ik zal niet uh, zeg maar mijn pleidooi uh, herhalen bij, uh, van de commissievergadering. Ik zal ook niet uh, het hele uh, amendement uh, voorlezen... Uh, wij hebben een amendement ingediend om uh, reden dat wij uh, heel veel uh, zorg hebben over uh, de financiële situatie bij de grondexploitaties. En uh, complimenten voor de wethouder Financiën tijdens uh, de commissievergadering dat hij uh, dermate open was en met ons uh, absoluut uh, die zorg deelde. Voorzitter, uh, wij zouden uh, graag zien dat deze raad op zeer korte termijn de drie grondexpectaties waar wij het vanavond over zouden hebben ter besluitvorming voorkrijgen en het liefst denk ik dat dat zou moeten gebeuren in een uh, besloten vergadering uh, en niet in de openbaarheid omdat het uh, tenslotte gaat over uh, financiën en over uh, strategie hoe er omgegaan moet worden met uh, ontwikkelaars en wij hebben dit abonnement uh, dan ook ingediend om het college nog wat meer druk te geven om hier ook daadwerkelijk aan te werken uh, wij uh, hebben niet gemeend om nu te zeggen we gaan ...tegen de grondexploitatie stemmen. Nee, we hebben gemeend van... ...ga door tot het einde van dit jaar. En vervolgens uh, lassen we een pauze in. En hoe eerder u uh, als college naar ons toe komt... ...om de grondexploitatie en de uitgangspunten binnen die grondexploitatie te bespreken. Des te eerder wij een vervolgstap kunnen maken. En naar ik hoop dat er dan ook voldoende draagvlak is binnen deze raad om ook concrete stappen te kunnen zetten in de drie projecten. En waarom ik het ook doe, voorzitter, dat is, eh, ja, het zal niet iedereen nog meer eh, op hun netvlies staan. Eh, tijdens de behandeling van de jaarrekening had ik aan eh, de accountant de vraag... ...goh, eh, waarom eh, zijn de sociale huurwoningen van het Watertorenplein niet ingerekend... Uh, en al hadden die ingerekend geworden, dan uh, zou dat betekenen dat uh, onze voorziening dermate uh, moest worden verhoogd. Omdat er uh, een mindere winst of uh, misschien zelfs verlies op het waterdorpplein gemaakt zou worden. De, de, de uh, valt het weg? De discussie met de accountant was uh, uiteindelijk dat de accountant zegt: nee, u heeft uh, die beslissing genomen uh, januari. Dus wij hoeven die uh, zeg maar, uh, verwerking niet te doen en u hoeft geen aanvullende voorziening te doen. Nu uh, heeft deze uh, nieuwe coalitie heeft, uh, het coalitieprogramma vastgesteld... met daarin sociale huurwoningen in, op Badhuisplein en de entree... En uh, die uh, zeg maar, worden gerealiseerd op de entree. Uh, dat is een uh, besluit van deze raad en die moet al zodanig verwerkt worden. Die is op dit moment niet verwerkt en als die wel verwerkt zou worden en de raad heeft uh, geen ander besluit genomen dit jaar om uh, er anders mee om te gaan. Zou dat betekenen dat we bij de jaarrekeningen een nog grotere... Uh... Voorziening, eh, moeten eh, aanhouden dan eh, nu al gewenst. Dus vandaar eh, dit amendement, voorzitter. Dank u wel, meneer Kramer. Ik kijk verder rond aan wie ik het woord kan geven. Ik zie mevrouw Geursen van de VVD. Dank u, voorzitter. Um, in de commissie hebben we het er al over gehad... en ik sluit me wat dat betreft aan bij de woorden van de heer Kramer... Um, ...eigenlijk het, go het goede gesprek wat we met elkaar hadden en de zorgen die we ook hadden om de grondexploitaties. En uh, waar we nu voor staan is dat er op dit moment een aantal uh, plannen waarschijnlijk richting onze raad gaan komen. Uh, plannen met betrekking tot zeg maar de verdere invulling en de visies op het, uh, het badhuisplein en de entree... Maar ik denk dat het daarbij goed zou zijn en eh, daarbij sluit ik eigenlijk aan bij de woorden van de heer Kramer... maar op een iets andere manier, dat wij voordat wij uiteindelijk een keuze gaan maken wat wij willen met programma's al daar... dat we met elkaar een overleg hebben en ik deel de mening dat dat in de beslotenheid zou moeten... maar waarbij wij ook een aantal scenario's met elkaar kunnen bespreken. En eigenlijk de financiële doorwerking van de gevolgen van een aantal keuzes. Om het maar even heel extreem te zeggen, 100% sociaal betekent iets financieel... En 0% sociaal zou iets betekenen binnen een bepaald gebied. Maar op die manier, als je die scenario's met elkaar zou bespreken... en ook de financiële consequenties daarvan met elkaar in beeld uh, hebt... kan je uiteindelijk, denk ik, een beter en gewogen besluit nemen... hoe verder te gaan met de exploitatie van, de derge, uh, van die gebieden. Uh, dus daar graag een reactie op van het uh, college en ook van de uh, mederaadsleden. Dank u wel. Dank u wel. En wie kan ik dan het woord geven... De heer Van Tichelen van de PVV. Dank u wel, voorzitter. We zijn blij met de toezegging van de wethouder dat de raad tijdig informatie zal krijgen wanneer als gevolg van de risico's, bijvoorbeeld als gevolg van vertraging, wijzigingen optreden in kosten dan wel opbrengsten. Hoewel dit wat ons betreft niet anders zou kunnen, stellen we deze toezegging toch op prijs. In de raadsinformatiebrief staat een definitie van grondexploitatie, ik citeer. Een grondexploitatie, afgekort greks, is de financiële vertaling van een ruimtelijk plan. Bijvoorbeeld een bestemmingsplan. Einde citaat. Kennelijk is het verhuren of wel verpachten van grond geen grondexploitatie. Daar kijk u toch eventjes van op. Het woord circuit komt in de stukken dan ook niet voor. Wanneer we hetgeen de gemeente in rekening brengt indexeren met een normaal percentage... dan is dat doorgaans een hamerstuk... Wanneer we dat even niet doen, zoals bij de OZB... dan staat dat uitgebreid ter discussie en terecht. De enorme verlaging van de door het circuit te betalen pacht... krijgen we als raad zonder discussie als mededeling toegezonden. Nou, er waren natuurlijk vragen over. En als argument wordt de kunstmatig lage rentestand aangevoerd. Naast de schaatsen op de woningmarkt... worden de prijzen van onroerend goed hoger door de lage rente. Men kan immers over een hoger bedrag rente betalen... mensen betalen wat ze kunnen... Voor iedereen gaan de huur omhoog, maar niet voor het circuit. Integendeel. Voorzitter, wij proberen dit te begrijpen... maar we moeten toegeven dat we daarbij best wel wat hulp van de wethouder kunnen gebruiken. Gaan, een beetje hulp en toelichting. Dank u wel. Aan wie kan ik verder het woord geven? Niemand? Dan kijk ik naar... Oh, de heer met de CDA. Ja, dank u wel, voorzitter. Die zorg die geuit is... In de commissie die werd raadsbreed gedeeld. Dat is geen nieuw punt. Sterker nog, de Raad zegt dit al jaren. Dat is niet nieuw. En het is ook goed voor de Raad om dan in de spiegel te kijken uh, hoe dit ge, tot stand gekomen is. Ik vind op dit moment uh, dat risico's voldoende beschreven staan, uh, in, het, uh, in het raadstuk, in de toelichting. En dat de voorziening die opgenomen is een behoorlijk bedrag is. Ik ben het er zeker mee eens met de uh, indiener, dat de vooruitzichten uitermate ongunstig zijn. Maar het is voor de CDA de vraag of dit amendement op dit moment helpt. En ik wacht dan de beantwoording van de wethouder af. Dank u wel meneer Metes. Mevrouw Koper, de Partij van de Arbeid. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik kan me grotendeels aansluiten bij de woorden van de, van de heer Mertens. Ik wacht graag de beantwoording van de wethouder af. Als het gaat om de grondexploitaties en de oplopende kosten en de zorgen, die, die herkennen wij ook. En het is natuurlijk van het grootste belang dat wij niet vertragen met plannen en dat we met elkaar zorgen dat die kosten niet oplopen. En dat we vooral kunnen bouwen voor de doelgroepen die dat ook zo hard nodig hebben in Zandvoort. En daar wilde ik het in eerste termijn bij laten. Dank u. Dank u wel. Ik kijk verder rond. Niemand. Dan geef ik het woord aan de portefeuillehouder, de heer Bluis. Ja, dank u wel. Uh, bedankt in het gestelde vertrouwen als eerste maar. Uh, eerst naar de heer Van Tichelen, uh, die pakte de, de erfracht pakt van circuiten bij. Maar ik denk dat dat echt een, een andere discussie is. Ik zeg niet dat wat u zegt uh, dat het allemaal niet uh, waar is. Het helemaal niet. Maar het is wel een andere discussie. Dus ik denk dat we die niet op dit moment hier op dit moment kunnen voeren. Um, dan naar het uh, abonnement en, en, en de stand van zaken rond uh, de grondexploitaties. Uh, ook in het memorie, trouwens het memorie van antwoord wat straks bij de begroting komt... staat duidelijk gemeld dat wij in het vierde kwartaal nog rond die projecten... de vo vo voortgang van die projecten en de, dan de financiële consequenties... misschien staat dat er niet zo duidelijk... maar dat was die toezegging die ik eigenlijk al had gedaan... van dat we in het vierde kwartaal inderdaad over die grondexploitaties... Uh, het nodige zouden moeten vaststellen. Waarom? Omdat er inderdaad een jaarrekening aankomt en die, die moet dus aangepast zijn op hetgeen er besloten is in het lopend jaar. En er zijn inderdaad een aantal gevallen. Dus wat dat betreft volg ik ook de, de heer Kramer daarin. Dat is zo. Dus wat dat betreft die aanpassing hadden wat dat betreft dit jaar ook echt plaatsgevonden op, op die punten. Ehm. Um, nou, dat is één van, van de zaken. Aan de andere kant wil ik nog wel even benadrukken dat wij wel degelijk in, in die grondexploitaties die nu voorliggen... dat er wel degelijk voorzieningen zijn opgenomen. Er is 4,7 miljoen ondertussen voorzien in deze, in deze grondexploitatie. Dat is al gedaan. En, en, en op, het moment, op dit moment uh, is er ook nog een risicoafdekking voor sociale woningbouw, feitelijk... ...in de SIA voor 2 miljoen. Dus, dus wat dat betreft is, is, is er wel... ...maar het is wel zaak dat die grondexploitaties geactualiseerd... ...dienen te zijn op een aantal onderdelen. Nou, daar, en daar zit dus ook steeds constant het probleem... ...waar deze wethouder van Financiën dan mee worstelt... ...van in hoeverre kan ik wat aanpassen... ...en in hoeverre zijn die plannen actueel. Nou, zover ik nu begrijp... Um, is de, de Watertorenplein zijn we op dit moment in onderhandelingen over, over het verder invullen. Ik heb u geïnformeerd dat er ook nu nog een paar berekeningen plaatsvinden. Dus ik ga er ook vanuit dat, dat dat binnen afzienbare tijd duidelijk is wat daaruit komt. Dus wat dat betreft kunnen wij dan ook met de, de juiste cijfers... en de juiste indicaties kunnen wij de scenario's doorberekenen en, en, en, en met u in gesprek gaan. Voor wat betreft het Badhuisplein en het entreegebied is er net even iets, nog even iets meer nodig. Want feitelijk zijn daar nog geen officiële plannen voor. Nu is het de, de verwachting dat nog dit jaar... de eerste stedenbouwkundige visies naar u toe komen. Om dat te bespreken. Dus dan hebben we... En als u dat vaststelt... en daar ook iets zegt over dat, dat ook vastgesteld wordt... om de grondexploitatie te gaan berekenen met scenario's... dan hebben we een, een grondslag om dat ook te moeten actualiseren in het kader van de jaarrekening. Nou, en dat is ook wat, wat, wat ik wenselijk acht, dat we dat op deze wijze gaan doen. En dat betekent dan dat, uh, dat, dat we dan ook nog in december, gelijktijdig als die visies op tafel liggen, dat ook die doorrekeningen daarbij horen, want ik ga er ook vanuit als er bepaalde globale visies liggen, dat u er ook... ...wil weten van ja, maar wat zijn de consequenties daarvan? Dus dan nemen we dat daarin mee. Daar zal een deel openbaar zijn, daar zal een deel inderdaad besloten voor moeten zijn. Daarna gaan wij dat verder verwerken. En zullen wij dus in, in, in januari tot uh, uh, uitkomsten moeten komen. En dat betekent dat we in januari dan een, uh, de Grekse daarop kunnen aanpassen. En in die worden feitelijk dan meegenomen in uh, de vaststelling bij de jaarrekening en in het MPG. Dat, dat is het proces. Dus wat dat betreft denk ik dat de toezegging die ik al had gedaan en nu de iets verdere invulling, dat ik denk ik voldoende aan u heb aangedragen dat we dus deze meerjarige grondexploitatie, die NPG, wat feitelijk de verantwoording is van de jaarrekening 2019, vast te stellen... Maar ik, ik worstel wel met, met, met het abonnement op dat punt. Want dus u zegt, ja, maar dan, dan willen we u toch wel een beetje... dat we goed de vinger aan de pols houden. En dan willen we de, de uitgaven bevriezen per 31-12. Maar ja, dan kan ik dus niet meer werken. Want na 31-12 zullen er een aantal mensen mee moeten rekenen. Bijvoorbeeld alleen al degene die de grondexploitaties uitrekent. En die maakt gebruik van de budgetten die in de grondexploitaties zitten. Dus mijn voorstel is eigenlijk... Uh, uh, ...in lijn van, uh, van het abonnement... Uh, ...deze terug, zeg, van de heer Kramer. Ja, even in het kort, uh, wethouder... ...u zegt net... Uh, ...ik doe de toezegging in december... ...dat de plannen uh, zeg maar hier komen... ...met scenario's... ...dus het betekent dat er een doorrekening al is... ...dus... Uh, Kijk, ik, ik zit niet te wachten om het amendement boven tafel te houden. Dat, maar ik wil wel even helder hebben dat datgene wat u zegt ook de doorrekeningen zijn die nodig zijn om ons als raad uh, voor u een vaststelling te doen. De wethouder. Dat, dat, dat is ook zo. Nee, dat, dat, dat is in principe natuurlijk is dat de bedoeling dat, dat uit die scenario's komen, maar u besluit misschien wel nog... Uh, tot nog wat aanpassingen of u zegt, nou, doet u nog dat of dit? dit. En dan moeten we hem definitief maken en die berekeningen... en, en, en misschien wel nog een stedenbouwkundige dat wat aan moet doen... of een projectleider, dat gebeurt nog in januari. En eigenlijk staat hier, daarom kom ik op het amendement terug... staat eigenlijk dat u de, de, de werkzaamheden per 31-12 opschort. Dus ik kan mijn stedenbouwkundige op dat punt en mijn plan die kan, ik, die kan ik een maand vakantie gaan geven, want ik mag geen geld uitgeven. Nou, dat, dat staat hier wel. Dus ik moet daar wel even duidelijk in zijn... Dat, dat het budgetrecht mij ontnomen wordt per 31-12. En lijkt mij niet dat dat de bedoeling is. Dus mijn voorstel is eigenlijk dat ik in lijn van dit abonnement uh, handel... en dat u hem, dat, uh, daar genoegen mee neemt. Maar volgens mij zitten we op één lijn. Ik maak nog even een rondje. Ik zie de heer Kramer. Ja, volgens mij zitten we ook op één lijn, wethouder. Ik hoop alleen dat uw toezegging ook uh, de toezegging is van de wethouder... die uh, de spullen moet aanleveren omdat is wel essentieel in deze. En uh, misschien als laatste, ik hoop ook dat uh, gezien de vele discussies hier over parkeren, dat uh, er zeker ook scenario's uh, zijn over het parkeren bij uh, de drie uh, grondexploitaties. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Kramer. Ik kijk verder. Mevrouw Geurens van de VVD. Nee, voorzitter, eigenlijk uh, in aansluiting. Um, eens, we zitten op één lijn in deze. Ik ben blij met de toezegging van de wethouder. En ik denk uh, dat voor OPZ uh, dit het amendement al verbodig maakt. Dank u wel. Ik kijk verder rond. Ik kijk nog even naar de portefeuillehouder. Wat? Okay. Ja, nee, over parkeren. Ik had dat niet aangehaald. Maar parkeren is ook een van die belangrijke punten. En in principe staat er ook een bijeenkomst volgens mij voor 18 november gepland om te praten over, uh, over wonen. En daar willen we ook het parkeren alvast meenemen om daar ook alvast de eerste gedachten op te halen. Dus eigenlijk is het een tweetrapsraket, want we krijgen eerst over, over wonen, wat, wat ik al toegezegd heb. En daarna komen dan die geksen eraan. Plus die twee, uh, twee stukken die horen bij... Uh, entree en badhuisplein. Dank u wel, wethouder. Kan met het feit dat u geconstateerd heeft dat u op één lijn zit... daarmee ook de conclusie getrokken worden dat het amendement zoals het daar ligt... niet in stemming hoeft te worden gebracht, meneer Kramer? Ja, ik zit regelmatig met de wethouder op één lijn. Dus wat dat betreft hoeft deze, dit amendement niet in stemming worden gebracht. Dat stemt mij zeer gelukkig dat u op één lijn zit. Um, dan gaan wij over tot stemming voor dit voorstel. Wie is voor dit voorstel? Dat is unaniem en daarmee is het aangenomen. Dan gaan wij over naar het volgende punt en dat is de... ...programmabegroting Zandvoort 2021 waarvan de behandeling zal aanvangen met de algemene beschouwingen van de Raad met daarop de reactie van het college. In het presidium hebben wij afgesproken dat elke fractie in de eerste termijn acht minuten spreektijd heeft. Um, en we hebben ook met elkaar afgesproken dat die acht minuten ononderbroken uh, zullen worden vervolmaakt. Na elke inbreng is even korte gelegenheid voor het stellen van vragen en het maken van, van opmerkingen. Um, mijn voorstel is om dat in beperkte mate te doen en de discussie ook echt in de tweede termijn met elkaar aan te gaan. Uh, daarna zal even kort gepauzeerd worden en zal er een reactie van het college plaatsvinden. Um, te starten ook met de heer Bluis die dan ook op de plek blijft zitten. Um, wij gaan uh, de behandeling doen in volgorde van de grootte van de fracties. Dat betekent uh, dat wij starten met de fractie van de oude partij Zandvoort. En ik neem aan de heer Kramer daar het woord voor. Het. het woord is aan de heer Kramer. Dank u wel. Voorzitter, leden van de raad, college en luisteraars thuis. Graag wil ik starten met een woord van dank aan het ambtelijke apparaat voor deze begroting en ondersteuning. Hoewel 2020 rustig begon, kwamen er berichten over een nieuw virus en werd er daarna stil in ons dorp. Uiteindelijk begon erop te lijken dat we het virus onder controle hadden. Niets bleek minder waar. De tweede golf staat momenteel in alle hevigheid toe. We leven in onzekere tijden voor inwoners, ondernemers en zeker niet in de laatste plaats ook voor de gemeente zelf. De financiële gevolgen van de coronacrisis zijn nog niet te overzien. Vandaar is juist nu het eens en te meer belangrijk om verantwoord om te gaan met onze financiële middelen. Het college is van mening dat de financiële positie van de gemeente nog steeds solide is. Openzet trekt die mening in twijfel. Ook het college zelf lijkt hier niet gerust op. Een citaat uit de programmabegroting over de risico's bevestigt onze twijfel. Ik citeer de programmabegroting. Een samenloop van de daar opgenomen risico's is niet ondenkbeeldig en kan leiden tot een situatie waarbij de financiële positie van de gemeente onaanvaardbaar verslechtert. Voorbeelden voldoende, voorzitter. Neem onze grondexploitaties entree Badhuisplein en Watertorenplein. Deze worden nu al door het college gezien als een molensteen voor de gemeente. Maar wat te denken van onze ambtelijke fusie? De coalitie gaat er een succes van maken. Volgens de VVD is dat succes, gezien al hun uitlatingen, nog steeds ontvlechting. Die ontvlechting is nu als risico ingeschat op 5 miljoen. Het succes van de andere coalitiepartijen is doorgaan met als consequentie uiteindelijk het door Haarlem gewenste extra budget van jaarlijks minimaal 700.000 euro. Waardering voor het college. ...dat ook zij zelf het niet ondenkbeeldig vinden dat deze risico's op ons afkomen. Maar wel weer spijtig te constateren dat er in deze begroting geen consequenties en nog verdere uitwerking aan worden verbonden. Wat ook is opgevallen is, ik citeer, onze gemeentelijke reserves vormen nu nog een behoorlijke buffer om risico's af te dekken. Maar deze zijn niet bedoeld om structurele begrotingstekorten af te dekken. Maar hoe valt dit te rijmen met de volgende dekkingsvoorstellen? Een verwacht begrotingstekort 2020 van 926.000 euro wordt gedekt door een onttrekking aan de algemene reserve. Een bedrag van 1 miljoen binnen de reserve strategische investeringsagenda wordt toegewezen voor dekking van verwachte begrotingstekorten in 2021 en 2022. En als laatste een bedrag van 2 miljoen wordt toegevoegd aan de reserve coronafonds ten laste van de reserve strategische investeringsagenda. Wat blijkt, voorzitter, geen incidentele, maar structurele begrotingstekorten worden hier uitgedekt. Een sprekend voorbeeld hiervan zijn de tekorten in het sociaal domein. Daarnaast zijn er ook structurele negatieve inkomsten. Zo heeft het college de erfpachtovereenkomst met het circuit herzien. Met als gevolg een verliespost van ongeveer 150.000 euro op jaarbasis. Ofwel over de periode van 10 jaar dus anderhalf miljoen. Maar ook inkomsten waar deze gemeente recht op heeft worden niet geïnd. Een voorbeeld is de plaatsing van stand bungalows. Deze worden geëxploiteerd zonder dat daar afspraken over de financiën zijn gemaakt. Extra financiële middelen via het coronafonds worden ter beschikking gesteld om onze inwoners en ondernemers bij te staan. Waar financiële moeilijkheden in deze onzekere tijd ontstaan. Openzet is het daarmee zeer eens, maar wel dan met maatregelen die tot het belastinggebied van gemeenten behoren, zoals uitstel, verlaging, kwijtschelding van lokale lasten, heffingen of belastingen, schuldhulpverlening of als voorbeeld extra subsidie voor een voedselbank. Betreft dit inkomenspolitiek, dan is dat geen taak van gemeenten, maar voor het Rijk. Ruim een half miljoen euro aan voorbereidingskosten voor de Formule 1... ...wordt nu ten laste van het coronafonds gebracht... ...omdat die wegens het niet doorgaan als nutteloos worden beschouwd. De evaluatie zal duidelijkheid moeten geven waarom het financieel zo uit de hand is gelopen. Opgeteld belopen de kosten over 2019 en 2020 voor de gemeente... ...ten behoeve van de Formule 1 inmiddels ruim 2,3 miljoen euro terwijl daarvoor de gemeente nagenoeg geen inkomsten tegenoverstaan. Voorzitter, aan de wethouder twee vragen. Is hij nog plan om de toezegging van zijn voorgangster na te komen... om de uitermate scheve verhouding in kosten en baten voor de gemeente enigszins recht te trekken? Bijvoorbeeld door een toeslag op de entree te heffen? En wanneer kan deze raad de evaluatie verwachten? Openzet vraagt zich af of een huisvesting in Zandvoort wel voldoende aandacht krijgt. Er is een nijpend tekort aan woonruimte. Naast betaalbare woningen in huur- of koopwoningen voor jongeren... is ook extra inzet nodig voor het realiseren van passende woningen voor ouderen. Daarmee voorzien we in een behoefte en stimuleren we de doorstroming... waardoor woningen van ouderen weer beschikbaar komen voor jonge gezinnen. In een snel verrijzende gemeente als Zandvoort is dat een bittere noodzaak. Nu de voortgang bij Badhuisplein en entree nog steeds zacht neert, is het de vraag of de toezegging van de coalitie om in het entreegebied sociale huur, inclusief het kwotum van het Badhuisplein te realiseren, niet een toezegging is voor de Bune, Voor OPC in ieder geval financieel een onrealistische toezegging. Voorzitter, vandaar hebben wij de wethouder al meerdere malen opgeroepen onderzoek te doen naar geschikte bouwlocaties in Zandvoort. Waar wel sociale woningbouw en of woningen in het middensegment huur of koop financieel verantwoord zijn te realiseren. Aan de, vet, aan de wethouder de vraag wanneer kunnen wij de uitkomsten van een dergelijk onderzoek verwachten. Onze energiestrategie. OPCEF is daarover terughoudend, over de huidige insteek, over de energietransitie. Te veel technieken zijn onvoldragen of blijken per saldo veel minder milieuvriendelijker dan gedacht. Van het gas af heeft wat OPCEF betreft nog een lange weg te gaan. Onze burgers moeten zelf kunnen kiezen voor een individuele of collectieve aanpak... zonder drang of dwang en door zelf het initiatief te nemen. Dan het onderzoek naar het plaatsen van zonnepaneeldaken als overkapping van de parkeerterreinen langs de boulevard van Zandvoort naar Bloemendaal-aan-Zee en parkeerterrein. Zuid is voor Open Z weggegooid geld, omdat bij voorbaat vaststaat dat daar geen meerderheid voor is. Voorzitter, aan de wethouder dan ook de vraag of hij nog steeds voornemen heeft het onderzoek voor te zetten. Onze ambtelijke organisatievoorzitter. Het aangaan van een ambtelijke fusie met Haarlem was en is dat voor velen misschien nog steeds de enige optie. Onze conclusie is dat bij aanvang geen nulmeting is gedaan en werd verzuimd de nodige meetbare kaders mee te geven. Uit de recent gehouden enquête is gebleken dat er nog veel onvrede is onder onze inwoners en ondernemers over deze fusie. Voor de komende twee jaar zijn er in de begroting stelposten opgenomen om Haarlem financieel enigszins tegemoet te komen, maar dat is lang niet wat Haarlem denkt nodig te hebben. Wat dan wel weer opvalt is dat wij bij meerdere projecten deze buiten de dienstovereenkomst via extra projectkosten worden opgedragen. Voor begrotingsjaar 2021 alleen al 9400 uur. Maar ook nog eens zonder de capaciteitsinzet voor het project parkeren, formule 1, inzet voor het coronafonds en dan wat wij nog niet hebben kunnen achterhalen. Op OPZ komt dit over als een verkapte extra financiële vergoeding en zijn dan ook benieuwd wat onze collega's van de VVD hiervan vinden. Mobiliteit. Het is duidelijk dat er in gemeenten waarmee wij samenwerken in zuid kennemerland heel verschillend en soms zelfs tegengestelde belangen spelen als het gaat over mobiliteit. Een beperking van het aantal autobewegingen naar Zandvoort is voor openzet niet acceptabel. Instemmen met een beperking van onze bereikbaarheid met de auto is een directe aanslag op de core business en verdiencapaciteit van Zandvoort. Waarmee, zoals bekend, meer dan 50% van werkgelegenheid samenhangt. Voorzitter, aan de wethouder de vraag op welke wijze zij bij de gemeente waarmee wij samenwerken inzet om Zandvoort optimaal met de auto bereikbaar te houden. Parkeren voorzitter. Om een domino effect in wijken met en zonder parkeerbeleid te voorkomen is het noodzakelijk dat er nu overal in de gemeente Zandvoort een parkeerbeleid wordt ingevoerd. Gratis parkeervergunningen verstrekken, ook als men op een eigen parkeergelegenheid oprit carport garage kan parkeren, lijkt ons niet verstandig. Het gaat er immers om de schaarste aan parkeerplekken zo eerlijk mogelijk te verdelen. Nu zien wij, recent nog in de Koningsstraat, heel veel onvrede over het gebruik van de bezoekerspassen. OPZ blijft zich daarnaast verbazen over de geraamde kosten van in eerste instantie van 350.000 euro om parkeerpaleiten op papier te zetten. In de memorie van antwoord geeft de wethouder aan dat de mogelijkheid om de kosten waarvan een deel van deze kosten ook capaciteit betreft, dus extra budget voor de Haarlemse inzet, te activeren en binnen het huidige investeringsplan op te vangen. Wij als Openzet hebben onze twijfel of de accountant dat zal toestaan. OPZ is benieuwd of deze capaciteituitbreiding, nu deze wordt geactiveerd, wel de goedkeuring heeft van de coalitie. En in het bijzonder de VVD, die in de commissie duidelijk hun ongenoegen over de hoogte heeft uitgesproken. Voorzitter, ons rest de laatste vraag aan de wethouder. En wel hoe zij in eerste instantie een verhoging van de parkeerinkomsten met 1 miljoen, ofwel het alternatief door vanaf 1 januari 2021 een inflatiecorrectie uh, toe te passen... wil verantwoorden in deze voor ons ondernemers zo onzekere tijden. Voorzitter. Wij constateren dat in deze programmabegroting op belangrijke onderdelen een heldere en overkoepelende visie van college en coalitie ontbreekt. Wij missen een voldoende onderbouwd, actueel en compleet beeld van de financiële toekomst, inclusief de genoemde risico's voor de gemeente Zandvoort. Daarom zal OpenSET niet instemmen met deze begroting. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Kramer. Ik uh, zie een vinger van de heer Hendricks. Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, de heer Kamer stelde een vraag, namelijk wat de VVD uh, vindt van de uh, uh, capaciteitsuitbreidingen die hij in de begroting uh, zag staan. Waaronder hij verwees naar 9400 uur projectkosten. Ja, voorzitter, het antwoord op is eigenlijk vrij kort. Namelijk dat zijn onder de streep geen extra capaciteitsuitbreidingen. Uh, uh, want daarover is het coalitieakkoord ook heel helder. Daar staat namelijk... Ik heb het er even bijgepakt. De jaarlijkse vergoeding aan Haarlem voor ambtelijke ondersteuning, projectkosten en overhead... bedraagt de komende jaren ten hoogste, nou dan voor 2021, twee ton structureel bovenop de begroting van 2020. Dus ook projectkosten en de uren die hij noemde, ook andere kosten... die vallen daar volgens mij uh, gewoon onder die definitie. Dus onder de streep zijn dit geen uitbreidingen van capaciteit. En als dat wel zo is, zou het in strijd zijn met het coalitieakkoord. Dus zou het college dat nooit voorstellen. Dank u wel, voorzitter. Meneer Stefan. Dank ook. Een... Nou, de heer Kramer van de ouderpartij heeft veel gezegd. Er is even één ding, wat ik kort wil aanstippen, eruit wil halen. Een vraag aan de heer Kramer. De ouderpartij heeft onder meer gesteld... Ik citeer het misschien verkeerd, maar het komt erop neer dat de gemeente... Althans, de, de, de heer Kramer maakt eigenlijk een, een oproep aan, aan, aan de wethouder... dat de gemeente bepaalde vorderingen laat liggen. Hij noemde als voorbeeld dat... Um, dat de verhuur van strandbungalows uh, uh, bij strandpaviljoens... dat daar uh, inkomsten voor de gemeente blijven liggen. Ik heb hierover eerder al, uh, uh, volgens mij de oude partij, aangesproken... dat die verhuur plaatsvindt binnen bestaand beleid. De, ver, de strandpachters uh, gebruiken een deel van het perceel... ten koste van een restaurant om uh, strandbungeloos te verhuren. Dus als meneer Kramer van de oude partij zegt... Uh, wethouder, u laat hier inkomsten liggen. Bedoelt de oude partij dan eigenlijk dat gemeenten meer zou moeten vragen aan strandpartners die een deel van het perceel per verhuren? Korte reactie van de heer Kamer. Ja, dat bedoel ik. En zo hebben wij ook uh, afgelopen zomer antwoorden gekregen van het college... Dat uh, daar ook meerdere inkomsten uh, voor zullen worden gevraagd. En uh, als u de beleidsstukken ziet uh, onder welke voorwaarden de strandpaviljoen, strandbungeloos mogen plaatsen, dan staat dat daar ook heel helder en duidelijk in verwoord. Ik kijk nog even verder rond, en anders zou ik naar de volgende spreker over willen gaan. En dat is de heer Hendricks van de VVD. Dank u wel, voorzitter. Ik een vrij, maar we gaan door met hier. Ja. Is goed, dank u wel. Uh, ja, voorzitter. Um, een tijdje geleden las ik de biografie van Hans Wiegel, een van mijn politieke helden. In een interview, naar aanleiding van die biografie, um, werd hem gevraagd wat zijn grote idealen waren. toen hij op zijn 25ste gekozen werd in de Tweede Kamer. Wat wilde hij nou veranderen aan het land? Wat waren zijn grote plannen? Wiegel antwoordde dat hij, als behoudende man, eigenlijk geen grote idealen had. Hij vond vooral dat het land gewoon een beetje behoorlijk bestuurd moet worden. Geen grote dromen van een maakbare samenleving, maar gewoon stap voor stap het land een beetje beter maken. Gewoon een beetje behoorlijk besturen. Het klinkt bijna als een gebrek aan ambitie. Het jaar 2020 laat echter zien dat het een hele uitdaging is om onze mooie Zandvoort en Bentveld een beetje behoorlijk te besturen. In het begin van het jaar raakte we verzeild in een landelijke mediastorm. Kolonnes van het Formule 1-circuit zouden dwars door beschermd natuurgebied over het strand van Noordwijk naar Zandvoort eh, komen rijden. De zeehonden had het nakijken. Het grote geld had gewonnen. Tijdens een raadsvergadering over dit onderwerp wordt onze democratische besluitvorming ondermijnd door een demonstratie hier in de raadzaal. Een beetje behoorlijk besturen is in dit geval nuchter blijven en kijken naar de feiten. Het ging om een noodplan voor een zeer beperkt aantal auto's, en die nog elektrisch waren ook, en paste bovendien in hoe dit stand normaal gebruikt wordt. Gelukkig koos een raadsmeerderheid er toen ook voor om nuchter bij de feiten te blijven en een beetje behoorlijk te besturen. En op de avond dat ik over dit onderwerp te gast was in het tv-programma Op1, werd bekend dat, het dat de eerste Nederlander besmet was met het coronavirus. Het start zijn voor de crisis waarin we sindsdien zitten. Natuurlijk eerst de crisis van de ziekte zelf. Een levensgevaarlijk virus waar voorlopig nog geen vaccin tegen is. Maar ook een crisis die Zandvoort, afhankelijk van toerisme, gasvrijheid en evenementen... ook economisch hard raakt. Een lege boulevard met afgesloten parkeerplaatsen... en gesloten strandpaviljoens. Een uitgestorven haltestraat, Een doodstil weekend in mei... waarin eigenlijk het gebulder en het feest van de Formule 1 had moeten klinken. En bovenop die gezondheidscrisis en economische crisis... ...werden we ook nog in een politieke crisis gestort. Een weggetje van enkele tientallen meters en hoe vaak daar gereden mag worden... ...was reden voor een vertrouwensbreuk tussen een meerderheid van deze raad en het college. Een beetje behoorlijk besturen bleek een hele uitdaging. Na lange onderhandelingen zit er nu een coalitie van vijf partijen. Heel verschillende partijen. Vandaar de lange onderhandelingen, maar wel met het gezamenlijk belang... ...om Zandvoort weer een beetje behoorlijk te besturen. En vandaag bespreken we de eerste begroting van deze nieuwe coalitie. Een belangrijk punt uit het coalitieakkoord is een coronafonds van 10 miljoen euro. Nog dit jaar komt het college met haar plannen om deze 10 miljoen euro gericht in te zetten. En de VVD vindt het belangrijk dat geld allereerst in te zetten om inwoners en ondernemers te helpen klappen op te vangen. Wij denken bijvoorbeeld aan het kwijtschallen van belastingen, premies en pachten. Maar ook directe financiële steun of leningen voor ondernemers die op omvallen staan. Dit is noodzakelijk om te voorkomen dat gezonde bedrijven kapot gaan. Belangrijk in een steunpakket voor inwoners is dat we in het bijzonder aandacht hebben voor de middeninkomens. De les van de vorige crisis is dat zij niet automatisch op het netvlies staan bij de overheid. De VVD is voorstander van investeringen die ervoor zorgen dat de Zandvoortse economie er structureel beter van wordt. Dat we sterker uit deze crisis komen. Bijvoorbeeld de acties uit de toeristische en economische agenda sneller en extra krachtig op te pakken. Maar we kunnen ondernemers ook op andere manieren helpen. Ik noem als voorbeeld een kroeg net buiten de standaard looproute die met behulp van een reclamebord op een fiets de mensen richting het gasthuisplein wilde wijzen. In zo'n geval moet als gemeente niet kiezen voor het harde handhaven, maar voor maatwerk. Ook op het gebied van vergunningen, regels en voorschriften kunnen we ervoor zorgen dat we hardwerkende ondernemers niet in de weg zitten. De VVD ziet het projectplan deregulering, een mooie afspraak uit het coalitieakkoord, dan ook vol vertrouwen tegemoet. Een beetje behoorlijk besturen houdt ook in dat we zorgen dat de begroting structureel in evenwicht is, dat we niet meer uitgeven dan er binnenkomt. Tijdens de commissiebehandeling twee weken geleden sprak onder andere de VVD haar zorgen uit over de toekomst. Op korte termijn staan we financieel gezond voor, ook door de verkoop van de Eneco-aandelen. Op lange termijn pakken donkere wolken zich samen. Het is daarom juist dat het college aangeeft in het voorjaar opnieuw te bezien of en in hoeverre bezuinigingen nodig zijn. Nu al beginnen met nadenken over de mogelijkheden is een kwestie van gewoon behoorlijk besturen. En gewoon behoorlijk besturen houdt ook in dat we geen inkomsten inboeken die nog onzeker zijn... of uitgaven autoriseren waar we het nog niet over eens zijn. De VVD is daarom blij dat het college in de Memorie van Antwoord aangeeft... de 1 miljoen euro inkomstenstijging door het nog vorm te geven parkeerbeleid nog niet volledig in te boeken... en de uitgaven van 350.000 euro voor de invoering van dit parkeerbeleid afhankelijk maakt van het plan van aanpak. Overigens behoorlijk besturen ook zorgen dat de minder schaarste is... En de VVD is daarom blij met de afspraak dat het aantal parkeerplekken minimaal gelijk blijft. Gewoon behoorlijk besturen is voor de VVD ook dat de lasten voor deze crisis niet bij onze inwoners worden neergelegd. In het coalitieakkoord is daarom afgesproken dat, niet, dat we belastingen niet verhogen. De OCD gaat in 2021 zelfs om blaag. Waardoor we eindelijk onder het landelijk gemiddelde uitkomen. Een zeer verdiende korting voor de Zandvoortse huizenbezitter. Gelijke monniken gelijke kappen. Ook zo'n voorbeeld van gewoon een beetje behoorlijk besturen. De VVD is daarom blij dat we in het coalitieakkoord hebben afgesproken... dat de voorrang die statushouders hebben op, op sociale woningen wordt afgeschaft. Als liberaal vind ik veiligheid de belangrijkste kerntaak van de overheid. De VVD is voorstander van extra handhavers die we twee jaar geleden hebben toegevoegd... en van de extra capaciteit voor komend jaar. Belangrijk aan capaciteit is dat onze handhavers zijn toegerust op hun taak. De VVD is tevreden met de mogelijke deelname van Zandvoort aan de pilot... ...om handhavers uit te rusten met wapenstokken. Voorzitter, de voorliggende begroting komt niet zomaar tot stand. Er is door de gehele coalitie hard gewerkt om dicht bij elkaar te komen. De VVD dankt voor uw inzet. En ook dankt de VVD de vele ambtenaren... ...want hun inzet heeft ook bijgedragen tot deze begroting die hier nu ligt. Voorzitter, met de voorliggende begroting en de memorie van antwoord... ...is het de VVD duidelijk dat Zandvoort en Bentveld het komende jaar... ...gewoon behoorlijk worden bestuurd... Wij stemmen meer daarom graag in met deze begroting. Dank u wel, meneer Hendricks. Ik kijk even rond of er een opmerking dan wel een vraag is aan de heer Hendricks. Ik zie de heer Kramer van de OPZ. Ja, voorzitter. Ik hoorde de heer Hendricks een prachtig pleidooi geven wat hij met het coronafonds wil doen. Nou, zoals ik al gezegd heb, wij zullen dat zeker ondersteunen. Maar niet alleen voor de middeninkomens, maar ook zeker voor de zwakkeren in onze samenleving. Maar wat vindt meneer Hendricks dan van het feit dat daar ook gewoon mismanagement met betrekking tot de formule 1, 500.000 euro, daarop wordt afgeboet? De heer Hendricks. Voorzitter, we hebben een... Dit is volgens mij ook niet wat nu voor ligt, dit besluit. Dit is bij de naarsnota besloten een aantal weken geleden. En toen heb ik net als de heer Kramer daar uh, de nodige kritiek op gehad. Maar besturen is ook altijd dat je niet uh, op 100% van de onderwerpen gelijk kunt krijgen. En dit is een van de onderwerpen waar wij niet ons gelijk hebben gekregen. Um, daarentegen hebben we wel afgesproken dat wel de... Evaluatie, waarvan het college oorspronkelijk zei dat ze die niet plaats zou vinden, wel plaats uh, gaat vinden. Dus dat we zorgen dat die kostenstijging binnen de perken blijft. En wat vooral van belang is, dat ook de wethouder heeft toege toegelicht dat we nog steeds onder die 4,1 miljoen blijven. Dus dat onder de streper geen sprake is van uh, kostenoverschrijdingen op het gebied van de Formule 1. Dus ik ben het niet helemaal eens met de term mismanagement. Ik zie nog een. Interruptie van de heer Kramer. Ja, misschien dat meneer Hendricks meteen kan aangeven waar die nog meer niet zijn gelijk heeft gehaald. Ja voorzitter, dat wordt een vrij lange lijst en ik denk dat dat uh, de kenmerk is van een coalitieakkoord. Oh. Ik op meer punten, op genoeg punten wel onze zin gehad. Voorzitter, en dat is voor mij voldoende. Ik kijk verder. Ik ga naar de fractie van D66 en ik zie de heer Van Marlen. Dank u. Volwassen respect, bomen en bos. Hebben jullie laatst het debat gezien tussen Trump en Biden? Vond je dat ook zo kinderachtig? Dat grote wereldleiders zich zo laten kennen? Zorgelijk is het ook. Want wat komt daar nou van terecht? Gebrek aan visie, veel macht en kracht bijzetten, ingraven van standpunten. Dan kom je nooit tot elkaar. En beheersen en afdwingen is wat het resultaat is in plaats van luisteren en reageren. Ook wij als raad zijn al een tijd bezig zonder echt verbinding te zoeken. Het gaat zo ontzettend moeizaam en ja soms ook echt kinderachtig. We zijn nu met deze raad 2,5 jaar onderweg. Michiel Hermsen heeft al een periode meegelopen en die was natuurlijk al wel wat gewend. Maar Rob de Graaf en ik zijn nog steeds tot te missen. In onze fractie is de manier waarop Volksvertegenwoordiging in strijd is met het politieke spel een terugkerend onderwerp van gesprek. Iedereen heeft zijn eigen drijfveren en motivatie, maar voor wie en namens wie zitten we hier ook alweer? Op straat worden we daarop aangesproken. Over de columns van Nel Kerkman of Roy van Dongen maar te zwijgen. Het is niet uit te leggen, het is niet te verklaren, het is vaak ook niet te begrijpen. En dat is de manier waarop Zandvoort bestuurd wordt. Maar goed, laten we ook eens beginnen met hand in eigen boezem te steken. Wij trokken... Het fris, het fris gestarte college onderuit met het terugtrekken van Gerard Kuipers. De redenen zijn bekend. Het mooie raadsprogramma kwam daarmee gelijk zwaar onder druk te staan. Vervolgens hadden we wel een hoogtepunt. Uiteraard, een Formule 1 terug zou komen. Iets wat flow voor Zandvoort moest gaan betekenen. Alleen liep dat allemaal net even anders. Nog een hoogtepunt. De komst van de nieuwe burgemeester. Eén jaar lekker aan de gang... En ook hij maakt alweer een val van een college mee. We gaan dat niet evalueren, maar wat er gebeurd is, heeft allemaal zijn reden. En iedereen beoordeelt dat vanuit zijn perspectief en inzicht. Perspectief en inzicht. We hebben nog anderhalf jaar. Hoe gaan we dat invullen? Blijven we dan op alles slakken maar zout leggen? Of gaan we echt nou een keer sturen op hoofdlijnen? En blijven we de ambtelijke organisatie maar overvragen met vele en vele en vele onnodige vragen? Of blijven we to the point en vragen we naar zaken die er echt toe doen? Blijven we elke keer de wethouder ter verantwoording roepen als er weer iets is? Of gaan we nou echt de vragen stellen als het, het grote geheel overstijgt? En blijven we framen als er weer één of drie parkeerplaatsen verdwijnen... terwijl we er 11.000 hebben die nooit allemaal bezet zijn? Of gaan we dit een beetje integraal en intelligent bekijken? Blijven we tegen duurzaamheid en over definities en rapporten discussiëren... ...of brengen we samen zinnige en uitlichtbare dingen ten uitvoer? Blijven we piepen en kraken als er weer extra middelen worden gevraagd... ...als het over de ambtelijke fusie gaat? Of sturen we nou op resultaat met kritische succesfactoren? Blijven wij van D66 bij elk puntje van orde zeuren om kort en bondig te zijn? Of hebben wij het geduld om aandachtig te luisteren als iemand ook een sterk betoog heeft? Iedereen is hier volwassen en iedereen houdt van Zandvoort... Daar zijn we eigenlijk wel van overtuigd. En iedereen wil dat er gebouwd wordt en dat Zandvoort verder komt. We willen minimaal wel voor 90% hetzelfde. Maar we hopen dat deze ideeën, de plannen, het gedrag, onze controlerende en kaderstellende taak naar een volgende fase van volwassenheid kan komen. Met alle respect. En respect is een van de meest verkeerd gebruikte woorden in deze bijzondere wereld. Volgens de vandalen betekent respect, aanzien, eerbied of waardering die men heeft of ontvangt van iemand die vanwege zijn kwaliteiten, prestaties of vaardigheden. Gaan we weer met respect luisteren naar elkaar en naar de juiste intenties van elkaar. En gaan we het college ruimte geven om te besturen en vooral te realiseren. Blijven we ons blind staren op de bomen of kijken we naar het bos? Wij... ...van d 60 kijken graag naar het bos en laten ook graag dat bos aan u zien. In het coalitieakkoord heeft d 60 zijn doelen kunnen behalen. Gratis parkeerden voor de inwoners voor de eerste auto. De bezoeker betaalt in plaats van de inwoners van Zandvoort. Een fors coronafonds om Zandvoort door de crisis te helpen... ter grootte van ongeveer vier keer zoveel als de gemeente, in Haarlem. gemeente Haarlem. Een duurzaamheidsfonds om Zandvoort in een rap tempo te verduurzamen wat nodig is... ...lastenverlichting voor de inwoners van Zandvoort... ...een kwalitatief goede en sterke wethouder op de veel eisende dossiers... ...zoals het sociaal domein en het circuit. En deze begroting geeft de mogelijkheden. Vele zaken zijn financieel en qua project goed uitvoerbaar... ...en vragen van ons als raad medewerking. Voor uw begrip, gemeente Zandvoort heeft een solvabiliteit van 45%. Dat betekent dat we veel eigen vermogen hebben... Ten opzichte van het vreemde vermogen. Een gezond bedrijf streeft naar een verhouding van 20%. We moeten dus investeren om de ratio te normaliseren. Anders houden we ongezond veel geld in kas. Dit vraagt daadkracht van ons. Resultaatgericht denken en doen. Dus laten we proberen snelheid in die realisatie te krijgen. Laten we een goed sociaal beleid uitvoerbaar houden voor de ambtenaren. En laten we het ondernemersklimaat krachtig ondersteunen. Nogmaals, deze programmabegroting geeft kansen... en laten we die kansen benutten voor onze inwoners en de ondernemers. Wij, D66, doen mee. Wij willen verbeteren. Wij staan en gaan voor Zandvoort, met respect. En roepen alle partijen op, inderdaad, zich niet blind te staren op de bomen. Wij laten u graag het bos zien. Gaat u mee? Dank u wel, meneer Van Marlen. Ik kijk rond of er iemand een opmerking dan wel een vraag heeft in de richting van de heer van Marlen. Niemand. Dan kunnen wij over naar de volgende inbreng. En dat is de inbreng van het CDA. En namens het CDA zal de heer Mettes het woord voeren. Ja, dank u. Samen de schouders eronder. Geachte leden van de Raad, college en luisteraars thuis. Wij willen deze algemene beschouwing kort en bondig houden. 2020 is een jaar van uiterste. Dat zal voor het komend jaar en mogelijk ook in 2022 niet anders zijn. De pandemie heeft onze wereld op zijn kop gezet. De economische, maatschappelijke en psychologische gevolgen zijn nog niet te overzien. En in een tijd waarin de overheid in toenemende mate taken aan de, over, aan de markt overliet plaatst het virus de overheid in één klap terug in het centrum van de maatschappij. De markt blijkt niet op de grillen van het virus voorbereid. En men kijkt dus hoopvol naar de overheid als stabiliserende factor. En juist op een moment waarop ook alle ogen gericht waren op het bestuur van Zandvoort, belanden wij in mei in een diepe bestuurscrisis. De Raad liet zich op het slechtst denkbare moment van een mindere kant zien. Het niet over de eigen schaduw heen kunnen stappen. Een onvoldoende gunfactor heeft het bestuur lam gelegd. En dat in een tijd waarin onze inwoners en ondernemers ons het meest nodig hebben. Dat kan niet. Dat moeten wij ons als bestuurders aantrekken. Die bestuurscrisis en de coronacrisis bieden zoals e elke maatschappelijke verschuiving echter ook kansen. Het dwingt tot het maken van keuzes. De voorganger had het erover geen eindeloze debatten, maar knopen doorhakken. Het CDA is van mening dat de afspraken in het nieuwe coalitieakkoord dat daarmee de balans is gevonden voor ondersteuning voor inwoners en onze ondernemers. Eerder gezegd, het coronafonds ingesteld met een budget van 10 miljoen en de pijlers ondersteunen waar het moet. Investeren in de toekomst van Zandvoort. Tegenvallers van inkomsten. Zijn ook al genoemd op korte termijn. En de gevolgen van de pandemie opvangen. Voor het CDA is het raadsprogramma 2018-2022. En het coalitieakkoord. De basis voor het besturen van Zandvoort. Wij zijn van mening dat het te vroeg is om nu al te bezuinigen. Zandvoort staat er ondanks de crisis financieel nog steeds goed voor. De tekorten in de jeugdzorg en WMO zijn natuurlijk zorgelijk, maar dit is inmiddels overduidelijk een landelijk probleem en het vraagt dus om maatregelen van de Rijksoverheid. In plaats van te bezuinigen, zet het CDA vooralsnog in op maximale rek, voor zover financieel verantwoord. En bij de komende voorjaarsnota 2021 zal het CDA ook bezien of bijstellingen noodzakelijk zijn. Enkele opmerkingen en vragen. Het WMO. Het budget voor een WMO in 2021 is een behoorlijk bedrag. En dat stemt het CDA dan ook tevreden. Wij kijken uit naar de behandeling van de integrale beleidsvisie aanpak schulden en armoede. En de vraag aan de wethouder is... komt dat dit jaar? En hoe ziet u dit in relatie... tot het corona-herstelplan? De moeilijkheden die daar liggen. Wonen. Al jaren veel over gezegd, ook vanavond weer. We hebben er één opmerking over... en die gaat over het ABZ-i-terrein. Dat is in Zandvoort-Noord... voormalig rioolzuivering. Daar zijn voor de woonwerkunits onvoldoende resultaten. Wij vragen aan de wethouder om met de ontwikkelaar te onderzoeken of starterswoningen, betaalbare koopwoningen, daar ontwikkeld kunnen worden als alternatief. Een ander puntje is of de wethouder kan onderzoeken het leegstelde deel van het raadhuis tijdelijk te laten gebruiken. Handhaving. CDA is voorstander. ...van de versterking van de handhavingscapaciteit in 2021. Dat zal zeker nog nodig zijn. En het CDA steunt ook de deelname van Zandvoort aan de pilot... ...voor uitrusting met een korte wapenstok voor de BOA's. We ronden af. Het CDA wil blijven investeren in de toekomst van Zandvoort. Ook focussen op wat echt belangrijk is in het leven. Werken aan verbondenheid en wederzijdse samenwerking. Kortom, samen de schouders eronder. Dank u voor uw aandacht. Dank u wel meneer Mettes. Ik kijk rond of iemand een vraag of een opmerking heeft in de richting van de heer Mettes. Dat is niet het geval. Dan gaan wij naar de volgende inbreng en kijk ik achter in de zaal naar de fractie van de PVV. En ik neem aan dat de heer Deen daar het woord voert. Ja, dat klopt. Dank u wel voorzitter. En een goedenavond aan allen. Om te beginnen vinden we dat je in deze onzekere fase eigenlijk geen reële meerjarige begroting kan vaststellen. En dat gaan we als PVV dan ook niet doen. Dat zou gewoon onverstandig en nutteloos zijn. Niet alleen corona is hier in hoge mate voor deze onzekerheid verantwoordelijk, maar ook de ontwikkelingen op het gebied. We hebben het al eerder gehoord vanavond. Jeugdzorg, WMO, grondexploitaties, Formule 1, ambtelijke samenwerking en het gemeentefonds, om maar wat te noemen voorzitter, Het komt puur de opbrengst van de aandelen en Eneco dat als stand voor de schade voorlopig gelukkig binnen de perken kunnen houden. Verder zouden we het bijvoorbeeld kunnen hebben over de constatering dat vergaderingen alsmaar langer uitgaan.